goede voornemen, meteen elke dag powerliften. Wat wel verstandig is, ORA's visio meeneemservice. Dan neem je tot 9 ongebruikte visio-behandelingen mee naar het nieuwe jaar. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. totaalglas. En het is al helemaal om nu meteen je zorgverzekering af te sluiten op ORA.nl. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. Ook jouw maand kon goedkoper. Bundels van Holland's nieuwe krijgen supergoede reviews. De Consumentenbond geeft ons een 8.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 Zo, ik voel een drankje aankomen. Kijk, dat is een vakantiediscount. Die snapt vakantie. Twee minuten over acht. Goedenavond. Het Q-Music-nieuws krijg je van Ingrid Anne Broersen. Goedenavond. Schaatser Kjeld Nuis kan zijn olympische titel op de 1500 meter niet verdedigen. Daar was zijn tijd in tl niet snel genoeg voor... De tickets gingen naar Joep Wennemars en Tijmend Snel. Bij de vrouwen plaatste Merel Konijn en Bente Kerkhof zich op de 5000 meter... en Joy Beunen dus niet. Er is een man uit Syrië opgepakt in zijn huis in Vlissingen... omdat hij plannen zou hebben gehad voor een aanslag rond de kerst. De arrestatie was al bijna twee weken geleden, maar is nu pas bekendgemaakt. Hij stond vandaag voor de rechter en moet nog zeker 30 dagen in de cel blijven. Rusland gaat geen bewijs leveren voor de vermeende aanval op een vakantiehuis van president Poetin. Dat delen we alleen met het leger, zegt zijn woordvoerder. De Russen beschuldigen Oekraïne van de aanval, maar Europese landen denken dat het verhaal verzonnen is om het vredesproces te frustreren. Het noorden van Amerika gaat gebukt onder heftig noodweer. Het stormt en sneeuwt en de gevoelstemperatuur is 30 graden onder nul. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom en wegen zijn onbegaanbaar... want op sommige plaatsen ligt een halve meter sneeuw. Daardoor kan er ook veel minder gevlogen worden. En dan het weer van Weer Online. Er trekken buien over en de minima vannacht liggen iets onder het vriespunt. Morgen ook kans op een bui bij 7 graden... Rond de jaarwisseling is het waarschijnlijk droog... maar dan staat er wel een harde wind. En tot zover het ANP Nieuws. Dankjewel Ingrid, dankjewel. verkeerd keer gemeld door Flitsmeister. Vertragingen zijn er niet, Flitsers wel. Op de A1 tussen Emnes en Amersfoort, de hoogte van Hoogland... daar staan ze bij 37,1. Op de A16 tussen Rotterdam en Dordrecht... ter hoogte van Hendrik-Kido Ambacht bij 30,4. En op de A67 Venlo-Eindhoven, ter hoogte van Venlo... daar staan ze bij 74,9. Ja, ik vroeg net, waar hang je eigenlijk uit? Waar luister je op dit moment naar nieuw? Uh, er komen al veel foto's binnen. Leuk als je nog een foto eraan toe wilt voegen. Kan je gewoon doen via de Q-Music Capsule. een foto van je uitzicht. Dat is wel grappig. Want dan um, komt er ook altijd wel iemand uh, een foto binnen. Van iemand die dan Q-Music Kijk Live aan heeft staan. En dan zie ik dus een foto van een scherm waar ik mezelf zie zitten. En dan denk ik eigenlijk altijd had ik nou maar een beetje wat anders aangetrokken. Fout het jaar uit. Met Q-Music en de beste hits uit het Foute Uur. Komt met oud en nieuw. Fout en nieuw. q Joey van der Velden. Maar alle foto's zijn gewoon welkom. via de Q. Gabby. en deze man staat volgend jaar op de foute party, the big one. You Music. You. Hey Joey, lekker show. Chain. Duizenden strepen, duizenden bomen, ben in gedachten.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 Niet zien als ze zag je steken je praat. Ik weet nu ook dat zo'n engel bewater op je legt, ik kan het weten: ik ben er zelf eens voor Tien kilometer, dan ben je weer thuis. Je zit in de verte, het dak van je huis.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 Ik kan het beter? Ik ben er zelf eens. Door. Fout en nieuw. En nieuw. De komende 24 uur, en trouwens eh, daarna ook nog oh ja, het beste van het eh, foute uur aan de jaarwisseling en zelfs net iets verder gaan we gewoon door. en ja Ik vraag me dan af, waar zit je eigenlijk te luisteren naar, een nieuw? Misschien sta je wel, want ja, ik zit ook alleen maar in mijn eentje hier een beetje te koekenbakken in de studio. Dus stuur maar een foto van je uitzicht, dan weet ik waar je uithangt. Patricia Portrijk, die stuurt een foto dat ze in de auto naar huis zit. Lekker op het wintersporten geweest. Chris de Winter is erbij, die zit op een kampvuur. Bianca Heijsing grijdanus is actief bezig. Die is een rondje aan het hardlopen en ik zag, nou, er wordt ongelooflijk veel oliebollen gebakken vanavond. Onder andere bij Fianna van Dijk, Leonne van Beersum, Mariska Gouwswaard, Rick Stieding, Alexander Peet, Mariska Gouwswaard en Patricia Esmeijer. En even kijken, ik zag het, nog, het is ook wel grappig, ik zag Judith die zit aan het ontbijt. Dus ga ik even vragen waarom die aan het ontbijt zit. Judith! Judith! Welkom in de show, Judith! <lacht> Hallo. Hallo! En eh, applaus voor het ontbijt, Judith! Dit <laughs> is lunch, hè? Ik ontbijt oh, heb ik gedaan. <laughs> lunch, sorry, excuse. Wat, uh, wat zien wij op de foto? Doe even de beschrijving van dat wat je nu eet. Uh, ik heb uh, twee bagels uh, ja. met uh, roomkaas, uh, komkommer, zalm, uh, tomaat en gesold kaas. Ja. En een uh, heerlijke uh, volkoren rozijnenbrood met pindakaas, Ja. En twee oliebollen, en chocola en macadamia-noten En een heerlijke grote koffiekert. Nou, dus ja, je, wordt, je zorgt goed voor jezelf. Ja. Wa waarom zit je zo laat nog aan de lunch eigenlijk? Uh, nou, uh, ik had vandaag afspraken bij mijn zoon, die vandaag de sleutel van zijn huis kreeg. Gefeliciteerd! Nou, uh, ja, ja. Dus ja, dat fantastisch. En uh, ja, dat liep natuurlijk allemaal wat uit en ik moest nog boodschappen doen. Ja. Maar ik kan kun je ook het avondeten doorpakken? Of ben je heel van het lunchen? Ja, dus. Nee, ik, ik, ja, ik, ik, ja, ik vind alles eten lekker. Ja. <laughs> dus, ja, nou. Het verschuift gewoon, maar het ja. gaat er allemaal in. Oké, okay, nou, heel goed. En jij zegt nog even, van deze wil ik even checken. Jij zegt macadamia-noten. Ja. Ik, ik, ik, ik ken het eigenlijk altijd als ma macadamia-noten. Maar oh, ja. er kan ook een familie... Want mijn vader zei altijd basketbalschoentjes... En dat zijn basketbalschoenen, dus het kan ook zijn dat dit verkeerd in mijn hoofd zit. Dat kan ook. Serieus. Ik, maar het is lekker. Serieus, ik kwam er denk ik op mijn zestiende achter dat het helemaal geen basketbalschoenen zijn, maar basketbalschoenen. Ja, als je dat heel lang zo hoort, dan denk ik dat je dan op een gegeven moment denkt van hé, wat is dat? Ja, dat is op een bepaald moment... Uh... Nou, ik ben blij dat je gesproken hebt. Uh, heb je nog goede voornemens? Ehm... Um, um, proberen op tijd te eten. Ja. Oh ja. Ja, Judith, dat is, lijkt me een hele goede inderdaad. Oh. Tot later, fijne jaarwisseling. Applaus voor de, ja, draaien. Eerst is het tijdens voor een internationale meidengroep die vooral hier in ons koude kikkerlandje heel veel succes had. En dat is echt waar. Uh, dit is een uitvinding van Lou Pearlman. Dat is de man die achter alle grote boybands zat in de jaren negentig. En hij dacht, nou, misschien kan ik een vrouwelijke tegenhanger maken. Uh, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Hij hield audities en hij belde ook de muzikale tovenaar Max Martin... die dus ook alles voor de Backstreet Boys had geschreven... met de vraag, hey, ja, zou je dit trucje gewoon nog een keer willen doen? Uh, nou, het was een succes, deze meidengroep. Het, het kwam ook van de grond, er was een tour... Maar nergens waren deze meiden zo succesvol als in Nederland. Ja, ze waren echt een vaste gast bij TMF. En ook in de hitkrant stonden ze ontzettend vaak. Ze waren niet van de radio te map. En ja, geef ons eens, is ongelijk. Dat zijn gewoon steengoede liedjes. Tickets weggeven voor uh, de foute party, The Big One. Dat is uh, volgend jaar in het Philips Stadion in Eindhoven op 20 juni 2026. Ik heb hier twee tickets kunnen over uh, nou, een klein kwartiertje van jou zijn. Moet je wel de missie zo goed mogelijk voor volbrengen? En daar zit het nou net. Uh, ik heb denk ik de missie een beetje moeilijk gemaakt. Nou, ik ga het zo meteen uitleggen. En deze hoor je ook. Philips People. It's a 17. Begin het nieuwe jaar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 Let op, geld lenen kost geld. Joey van der Velden. Hey Joey, oude cupcake. wat zit je haar weer op. We gaan het meteen DJ Jean. De foute missie. De foute missie. Foute missie. Ja, dit het nieuwe jaar hebben we een uitdaging hierbij. Q. We hebben een goed voornemen. We organiseren de grootste foute party ooit. Dat doen we in het Philips Stadion in Eindhoven. Het zal allemaal uh, plaatsvinden op 20 juni 2026. En zet je schrap voor de foute party, de big one. Want de line-up is echt, nou, het is waanzinnig. Uh, Benga Boys komen, K3, Melanie C van de Spice Girls, 3T, Toybox, Chaotic... Chris Girls Amsterdam, Rolf Stansjes, Marco Schuitmaker... Samuel we bedoel. En Mental tio zijn er allemaal bij. Uh, wil je er ook bij zijn? Uh, ik heb een uh, missie die je mag volbrengen. Doe je dat zometeen... Als beste krijg je van mij twee tickets voor de foute party, The Big One. Hoe leuk is dat? Oké, okay, de missie is als, uh, als volgt. Durf je dit aan? Uh, het heeft allemaal te maken met uh, dit liedje. Luister goed. Spice Girls natuurlijk. FIFA Forever. De missie is als volgt. Zing het zo goed mogelijk in de Q-Music app. Maar dan wel fluisterend. Fluisterend. Durf je de missie aan? Gooi dan je zangkunsten nu in de Q-app. De beste hits uit het foutuur... Come on and join your fellow men. Je kans op tickets voor de foute party, de Big One, volgend jaar in het Philips Stadion in Eindhoven. Melissa Lange doen, goedenavond. Hi, goedenavond. Goedenavond. goedenavond. <laughs> Heb je nog een beetje stem over? Eh, uh, jawel. <laughs> Ze zeggen altijd dat fluisteren niet goed voor je stem is, hè? <laughs> Uh, nou, ik moest ook straks iets doen, want ik zit in de auto en ik heb twee slapende kindjes in de auto. Ah, precies, oké. Okay. Ja, want de missie is zingen de Spice Girls viva forever, maar dan fluisterend. Uh, zullen we eens even luisteren wat de concurrentie gedaan heeft? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Viva forever in the morning. Ja, everlasting. Viva forever. Even naar de party. Dat begrijp ik. Want ik ben er nog nooit geweest. Okay. Viva forever. Is Katelyn dit? Nee. I'll be waiting. Chantal. Viva forever. I'll be waiting. Viva forever. Ja, allemaal goede poging hoor. I'll be waiting. Viva forever. Melissa, ben jij wel eens bij de party geweest eigenlijk? Nee, helaas niet. Oké, okay. dus je heel graag die tickets voor uh, de Foulth party de Big One, hebben. Toch ja. of niet? Ja, nou, ja ik wil ze heel graag hebben en dan wil ik samen met mijn beste vriendin een aardappeldeen. Nou, wat, wat goed, maar daar ga ik nou even aan je vragen. Ga ik laten horen wat jij hebt ingestuurd Of wil je het live nog één keer doen? Uh, nee, laat het maar horen. Oké, okay, okay, komt-ie. <tie> <tie> Dit heeft Melissa ingestuurd. Liva Forever. Heel goed, Melissa. Gewoon met, met fluisteren heb je twee tickets... voor de foute party, de Big One, uh, verdiend. En uh, nou ja, je gaat je beste vriendin meenemen. Iedereen is daar. De line-up is waanzinnig. De Benga Boys zijn er. K3, Melanie C van de Spice Girls. 3T, Toybox, Kaelic, Chris Cross Amsterdam. Rolf Sanchez, Marco Schuitmaker. Samuel Welte, Gersperdoel. En Mental Tio, en jij bent er. Oh, oh wat gaaf, super. Oh, Ik... superleuk, dankjewel. Graag gedaan, je hebt het zelf gedaan. Ik zie je daar... Uh, Tik mij nog even aan. Wil je dat doen? Ja, dan gaan we dat door. Zo zegt Ik ben mijn lista langer doen en ik heb gefluisterd bij jou in de show. Hey, super, dankjewel. FIFA Forever tijdens Fout en Nieuw. Tot aan de jaarwisseling het beste van het uh, Foute Uur. En ik heb net uh, Melissa blij gemaakt met twee tickets... voor uh, de Foute Party, The Big One. Volgend jaar in uh, Eindhoven is uh, dat. Breekt mij opeens op een uh, idee, want Melissa die was uh, onderweg... Ik dacht, uh, het zijn natuurlijk heel veel Q-luisteraars op dit moment uh, onderweg. Misschien. Uh, ik, denk, ik zit erover na te denken ik, uh, dat ik zo meteen even iets ga doen met alle bijrijders van Nederland. Spelletje met alle bijrijders van Nederland. Als je de handen niet aan het stuur hebt, uh, deze is voor jou. Tenminste, ik moet toch even de definitieve beslissing maken. Waar zit het dan in, Joey? Ja, ook geen idee. Ik probeer een beetje de spanning op te voeren. Zoiets. Nou, maakt niet uit. Uh, zometeen meer fouten nieuw En deze. Nee nee Kim wel.